Het is de 32e keer dat er herdenking werd gehouden... in aanwezigheid van veteranen, familieleden, nabestaanden... en andere belangstellenden. Wielrenster Ellen van Dijk is in de vierde etappe van de Ladies Tour... hard onderuit gegaan. De regerend Europees kampioen tijdrijden moest de koers verlaten... met een gebroken bekken en een gebroken bovenarm. Ze doet daarom ook niet mee aan het WK... dat over twee weken in Groot-Brittannië begint. In 2013 greep ze WK goud op de tijdrit... en in 2016 won ze zilver.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 Ik zou zeggen een hele goede middag. Hier is de weer ondergetekende Fred High bij CFM Entertainment. Voor je tot de klokjes van 7 uur. Dit is Mike en Colin en je spookt door mijn hoofd. Ik zou zeggen blijf er lekker waar je een verzoekje aan vragen kan allemaal. En we gaan lekker verder met 6 en jij bent van mij.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 het is niet voor even. Met jou voor heel mijn leven. Ja, ik wil je alleen jij bent voor mij. mij. Ja, maar alles zes, zes. jij bent voor mij. Naar serie. Ik mijn liefde met je delen. Geen spel meer, dat is verleden. Want ik wil je alleen voor mij. Ja, maar alles jij Zo bent is voor dat. Carlin Brothers en Roy Orbison en Barry Gibb en zij hebben het over de Indian Summer. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Entertainment voor you tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Goedenmiddag. Goedemiddag. Thing that y'all gave, I gave in my heart like a child. One moment you took me to heaven, you took me back. was dit met Barry Gibb. Een, uh, een geweldig, uh, ja, uh, geweldige formatie eigenlijk. Ja, en dat allemaal hier ja, bij uh, CFM <laughs> Entertainment. Uh, for ja, you. Tot ongeveer zo 7 uur. uur. En soms ja, kijk je wel eens uh, eventjes uh, ja, in de oude doos en dan denk je van ja, die heb ik toch al een hele tijd niet gehoord. En uh, die heren moeten nu even stoppen. Die heb ik al een hele tijd niet gehoord en ik denk ja, uh, yeah, dat is hem. Salomon Burke. En hij het over Cry to me. Dit is CFM. You're all alone. And nobody Cause you on the phone. But don't you feel like a crying? Don't you feel like a crying? But here I am, a honey. come on, you're crying. The smell of her perfume. Don't you feel like a crime? In the night They cleanse Muziek, Salmon en Cry it To Me en lekkere gouden ouwe. We gaan uh, verder met uh, ja, Danny Verda en hij heeft het over Life is a Rollercoaster. On this rollercoaster light we know With those crazy highs and real deep lows I really don't know why And I will go To the farthest place on earth I know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 to find my Zo is dat, ik ben daar altijd. We gaan lekker verder met Natasja Domek, en ik vlieg met dier door die wolken. Hey, vrienden, ja, ja. draai nog eens een plaats. Ja, gaan we zeker doen. Met jou door de wolken, oftewel Natasja Domek en ik vlieg Met meer, of met die Ja, door do, do, de wolken Ja hey, Ik ben er moe van, we hebben hier even een polonaise Gehouden hier, Mupi. maar goed, dat geeft niet Dat is leuk hey, We gaan uh, nog even uh, ja, ja, eentje draaien, en dat doen we uit uh, Entertainment for You uh, Dutch Top 5 En dat is nog steeds, uh, Janis. die staat er nog steeds in En uh, volgens mij was het op nummer 3 Heerlijke plaat en wel of niet en wil je kijken hoe hoog die staat dan kan dat www of www.zfm artiesten.nl Ik loop door de straten alleen door de nacht Verloren en eenzaam Het heeft niets gebracht Maar dromen Blijf ik van hier ja. Maak me onzeker Op zoek naar geluk een hart scheelt om liefde, maar kon niet terug Maar dromen. dat blijf ik van hier. Aan. Ik gaf jou de tijd die jij me vroeg, maar ik hou het echt niet meer. Die onzekerheid, elke dag steeds maar niet. Wil je me wel of wil je me niet?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 Ah, en uh, waar kwam deze ook alweer vandaan? Uit de Entertainment For You, Dutch Top 5. Zo so is het en dat wilde ik horen. Jannes wel of niet. En uh, zo gaan we natuurlijk nog een, een nummertje draaien... uit de Entertainment For You, Dutch Top 5. Maar hier is een uh, nieuwe binnenkomer. En dat is Brian Campus uh, Brian En jij bent mijn hart. dag het rare gevoel of ik mezelf niet meer ken En als ik in de spiegel kijk zie ik de man die ik totaal niet meer ben Sinds ik jou heb ontmoet, de liefde is gekomen, staat mijn wereld op zijn kop Want je zit in mijn lijf, in mijn hart, jij bent alles voor mij Ik ben mijn adem, alles waar ik voor leef, waar ik alles voor geef, dat ben jij. Zie ik het even niet meer zitten, ben jij het licht in de nacht. En ben ik s'avonds wat later, weet ik dat jij op me wacht. Ik kan jou alles vertellen, je luistert en beschrijft echt het diepste van mijn ziel. Als de morgen niet meer komt, onthoud dan. Jij was alles voor mij. Jij bent... Dat was het dan, Brian Kampens. En Jij bent mijn hart. Nieuwe binnenkomer hier bij... Entertainment for You Dutch Top 5. En uh, ja, we gaan verder met de zomerversie. Je kent hem vast nog wel. Uh, ja, ja, ja, want je hebt geen zuiver hart van de rat, Je kent hem wel, grat-dame. Alleen dit is de mooie zomerversie natuurlijk. Ja, we zitten nog, uh, nog steeds in de zomer natuurlijk. De laatste periode van de zomer moet ik zeggen... Het klinkt nog steeds lekker. En het weer is nog steeds niet heel slecht, moet ik zeggen. Ik vertrouwde je, want je had wel duizend keer gezet. Bij mij kan jij altijd terecht, dus ik vertrouwde je. Hoe zeg het maar en wees niet bang, want ach je kent me al zo lang zijn jouw woorden. Ik zou graag geloven. Maar jij kletste alles door. En in jou heb ik nu alle hoop verloren. Wat een vriend was jij van mij. Mensen, dat is wat je steeds tegen me zijde. Want je had geen zuiver hart. Rat, en ik ben erin geloven. Ik was zo ver weg En wat vond ik meer dan hopen dat je eerlijk was Je hebt geen zuiver hart. Nou, gelukkig wel. Hey, ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik was van de week... Eh, ik krijg natuurlijk heel veel muziek binnen. En eh, ja, ik denk ik ga toch eens, eh, toch eens een keertje eventjes luisteren. Ik luister niet altijd alles. En toen eh, ja, komt er eigenlijk een, een verrassend nummer voorbij. En eh, dat was van eh, GP Cooper en Astrid S. En ja, hun hadden het over Sing It With Me. Dus ja, ik zou zeggen, luister lekker. Ik heb je lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it. Give it to you and wait and hope that maybe you will call me. Call me once you. Singing with me Maybe you could sing it with me I've been thinking for hours Maybe my head's in the clouds But I could steal you some flowers And ask if I could take you out Oh, I can't afford it But I can write a song and record it Give it to you and wait and hope that Maybe you could call me Call me, won't you? Tell me that you want me and Maybe I could play for you Play for you tonight Maybe you could sing it with me I don't know Maybe you could sing it with me don't. though Be singing with me Toi, depuis si longtemps, que sais-tu de moi qui t'ai tant rêvé? Robe de tafter, chaussons de poupée. Et toi qui me crois fou, dans mon château de salles, toi qui ne crois plus en nous, toi qui me crois coupable, que sais-tu de moi des os ouverte. Il te semble hij il est plein d'étoiles, je suis comme lui, mais les paupières on ne peut pas voir l'intérieur des choses que c'est-tu des ailes de l'oiseaux blessés Lui seul se rappelle qu'il a su voler, vaincu le rebelle, sans toi, y'a personne, il est sans soleil, paradis sans porte. En toi qui me crois voor dans mon château de sable. toi qui ne me crois plus en nous Toi qui me crois coupable, que Toch de moi, des niet meer je ne That my Dan Cloud Bazzotti en. Uh, ja, de moi. Heerlijke plaat. We gaan. Uh, we gaan uh, ja, lekker over. Zo, denk ik, een verzoekje. En we gaan zo ook nog bellen met uh, Bob Offenberg. Maar eerst nog even een lekker plaatje. En dat is van uh, Elke Brooks. En Fool. If you think it's over. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? En zeker weten! En blijf lekker luisteren. Tot 7 uur Een entertainment for you hier bij ZFM Zandvoort. Op de 106.9, de 104.5. Op de kabel. En natuurlijk op Psychokanaal 40. En uh, ja, wil je meekijken? www.zfm-life.nl to you All dressed in black Live .nl. En ik heb iemand aan de telefoon, uh, ja die heb ik eigenlijk op zien groeien als, uh, als kleine jongen en uh, ja, het is nu eigenlijk een, uh, een volwassen man, is Bob een hele goede middag. Bob, ben je er nog? Hallo Bob. Ja, ja, ik zeg net, ik heb, uh, ik heb iemand aan de telefoon die ik uh, eigenlijk uh, op heb zien groeien van een hele kleine jongen, een hele kleine artiest naar een, uh, ja, een volwassen kirol eigenlijk. Ja, zeg dat wel. We zijn inmiddels uh, 23 jaar oud en ik ben wel uh, heel jong begonnen. Ik was ooit 7 jaar toen begon ik eigenlijk met liedjes maken en doen, ja. dus uh, ik was er vroeg bij. Ja, dat, uh, tenminste, ik weet dat wel. Ik weet niet of uh, ja, er vast wel mensen zijn van ja, uh, wie is Bob. Nou ja, dat ga jij nu uh, als het goed is uh, vertellen. Ja goed, ik ben uh, Bob Offenberg, ik ben 23 jaar en uh, ik kom uit Schiedam. Ik ben al vanaf jongs af aan bezig met zingen eigenlijk. Ik heb hele leuke dingen mogen doen, onder andere Real Life Soap, op st 6 toen ik een jaar of 10 was. En door al die jaren heen heel veel ja, leuke televisie dingen ook, Petros, Nederland 1. Uh, ja, eigenlijk op alle zenders ben ik wel een keertje voorbij gekomen. Ja, want die, die uh, Real Life Soap, uh, is die nog te volgen ergens op, uh, op YouTube? Nee, dat was uh, ja, eigenlijk de tijd dat YouTube nog niet zo heel erg in was. Ja. Dat was denk ik toen een jaar of nou, daar dat zijn 13, 14 geleden ongeveer. Ja. Dus uh, ja, die video's zijn eigenlijk nergens meer uh, terug te vinden. Maar uh, ja, ik heb toen op, uh, op Show News elke keer had je een tussenblok, zeg maar. Ja. En had je, toen die tijd had je ook de veerkampjes toen. En ik zat daar ook tussen, dus dat was altijd wel uh, leuk. En ik heb een aantal afleveringen van hem mogen maken. Ik heb hem helaas niet af mogen maken, want dat was toen. Uh, ja, had een probleem met de, de arbeidsinspectie. Ik mocht ja, niet te veel voor de visie komen. Dus daar had ik allemaal pro wat problemen mee. En dus hebben we het wat vroegtijdig moeten. Bijen, eigenlijk... ja, ja, ja. Maar ja, goed. Dus het, het was niet anders toen de tijd. Nee, nee maar goed. Uh, de filmpjes heb je zelf nog wel, of niet? Ja, nee, klopt. Zeker die filmpjes heb ik zelf nog wel. En. Uh, ja, dat is altijd leuk. Ik heb alles van, uh, van vroeger, zeg maar toen ik heb begon, uh, tot, tot de laatste jaren, heb ik allemaal een beetje bewaard. Ja. En het is altijd wel leuk om dat, uh, om dat terug te zoeken en dan om, uh, om te kijken wat je ooit allemaal hebt gedaan. Dat is best, uh, ja, best leuk om dat allemaal terug te zien. Ja, maar misschien een, een optie om een, een kanaaltje op YouTube te beginnen? Ja, dat zou maar kunnen. Hè. Je kan altijd wel wat dingen verzinnen om, uh, om uh, mensen te laten kijken naar jezelf. Ja, maar goed. Uh, daar kan je eventueel de, de opnames van televisieuitzendingen en dergelijke... ik kan, je, kan je daar toch zitten. En dat is misschien wel leuk voor de, voor de mensen die thuis die uh, ja, toch een beetje aan, aan de YouTube zitten. Ja, zeker. Wie weet. Uh, je brengt op ideeën. Dus ja, toch? Misschien wel. <laughs> ja, inderdaad. Hey, maar waar we jou nou uh, voor bellen is eigenlijk uh, Laat het verlangen. Uh, de nieuwe single van jou. Ja. Ja, hij is inmiddels al een paar weken oud, hè? Ja, voorbij is nu inmiddels uh, anderhalve maand is hij uh, zeker ja. uit. Hij is uh, in juli is hij gereleased En uh, ja, Verlangen is eigenlijk een, een heel zomers liedje. Ja. Het is een, een, een, ja, een heel vrolijk uptempo liedje met heel veel ja, eigenlijk accordeon. Ik vind het persoonlijk een heel mooi uh, instrument. En um, ik vind het ook heel zomers maken. Er zit een mooie trompet achter. En ja, gewoon een heel lekker dansbaar ritme. Uh, ik heb ook gezegd toen we het liedje gingen maken dat ik een, een leuke zomerse tekst wil. En goed, ik zing ook een beetje over de zomer. Ja. En uh, ja, de clip die erbij zit is ook heel zomer. Ze is in een hele mooie uh, achtertuin opgenomen met een, uh, van, een, van een villa. Ja. Met, een, uh, met een heel mooi zwembad erbij. Dus voor de mensen die me niet hebben gezien, ze dus kunnen hem even bekijken. Die staat overigens wel op YouTube. Ja, uh, gelukkig wel. Uh, ja, ja, ja, maar heel het plaatje, zeg maar, zowel het nummer als de videoclip en de tekst. Uh, dat, dat is gewoon compleet. Dus net wat ik zeg, het plaatje is het totale plaatje. Ja, dat, dat, dat, dat is gewoon uh, perfect. Ja, want wie is daar verantwoordelijk voor? Uh, Pascal de Vormen is degene die de tekst voor mij heeft geschreven en uh, ja, het liedje komt van uh, van Laurens van Wessel. Dat is een studio waar ik eigenlijk al, uh, oh, ik tijdje al zit. zeven jaar, ja. nu een jaartje of zeven al uh, mijn liedjes uitbreng. Ja. Dus die is daar uh, al te eindverantwoordelijke voor. Ah, oké. Okay. Nou ja, en. Uh... Zit er, zit er nog wat, uh, wat leuks aan te komen? Heb je nog wat uh, stiekem op de plank leggen? Dat je zegt van nou, dat gaan we tegen de kerst uh, uitbrengen? Of, uh... Nou goed, ik ben er al bezig met een, een nieuwe shingle die ik dit jaar uit wil gaan brengen. Ik heb gezegd ...voordat 2019 begon, dat ik drie singles uit wil gaan brengen dit jaar. Ja. Uh, nou goed, ik heb uh, de vorige single, wat is het een schatje, heb ik uitgebracht. Uh, nu de nieuwe laat het verlangen. En ik wil nog eentje uit gaan brengen in uh, ja, een beetje eind oktober, half november maximaal. En dan heb ik een mooie drie uitgebracht uh, dit jaar. Ja, is dat een, een, een, even een tipje van de sluier? Is dat een bellet uh... Nee, het is uh, het ongeveer hetzelfde liedje als... Uh, tenminste, een beetje hetzelfde idee als waar we nu mee bezig zijn. Ah, oké. Okay. laatste liedje dan. Oké, okay, ja. Ja, laat het verlangen, bedoel je? <coughs> Een beetje hetzelfde liedje als het verlangen ongeveer. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hey, ik denk dat we hem even gaan draaien voor, uh, voor het nieuws van zes uur, uh, Bob. Ja, is goed. In ieder geval hartstikke bedankt natuurlijk voor de aandacht en uh, ja, voor de app. Lekker... Ja, graag gedaan. En uh, ja, we blijven hem lekker draaien. En we blijven je volgen natuurlijk. Heel goed, dankjewel. Oké. Okay. Hé, hey, goed weekend en uh, geniet. Uh, moet je nog optreden? Ja, vanavond gaan we weer lekker aan de bak, dus gaan we weer uh, volop zingen. Oké, okay, ik zou zeggen geniet ervan. En eh, graag tot de volgende keer. Dankjewel. Hey, groetjes bob vanmiddag en laat het verlangen. Als het heel goed. Was je dan bof over vanmiddag. Ja, en dan laat het verlangen. En dit is Ronnie One En we gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de enige die Het voelt goed, oh, alles wat je met me doet Elke keer, in telkens weer Je kan altijd bouwen om mij, voor altijd Hang heel er van als ik niks heb, baby Geef je het toe als je het mist hebt, baby nee, of ik laat je door de mist, mijn baby Ik kan je brengen naar de overkant, toch geloof me dan Het is niks dan beter Lieve, laat je me niet in mijn eentje ja, Wanneer ik jou mis Hoor je houdt je vast Wanneer het buiten koud is wow. Blijft bij mij, gaat niet weg Je bent een eeuwige liefde ja. Hey, ik vind het moeilijk om te zeggen waar ik voor je voel Die meiden roddelen laat ze gaan zitten op een stoel Laatste keer dat ik je zag was ik een domme voel. Aan het lullen met die bitches met mijn domme smoel. Die moet niet op voor mijn neus, het is niet fucking cool Ik ben een spissen als ik schiet, dan schiet ik op het doel Damn sorry, ik doe alles voor je opgevoel in jouw Hou je er yeah. van me als ik niks heb, baby Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5